In Den Haag greep de mobiele eenheid in op het Jongbloedplein, omdat daar vernielingen werden aangericht en met vuurwerk werd gegooid. Veertig relschoppers zijn opgepakt. Ook op de neuden in Utrecht was de sfeer even grimmig. Op andere plaatsen was het soms ook onrustig, maar nergens liep het uit de hand.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 Het Colombiaanse leger zegt twaalf lijfwachten van de leider van de vark te hebben gedood. Dat zou zijn gebeurd bij een verrassingsaanval op een varkbasis in de jungle. Volgens het leger is een van de doden een belangrijke vertrouwelingen van de leider van de linkse guerrillabeweging. beweging. Het weer kans op stevige buien met temperaturen van 22 graden in het westen tot 30 in het oosten. Dit was het NOS Short.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 Na gisteravond of gistermiddag vinden we de klanken nog mooier, Robert Jan. Die uh, Zuid-Amerikaanse klanken. Alle, alle, alle muziek die uit Zuid-Amerika komt gewoon, is super, prima. gewoon super. We hebben gewonnen en dat zullen we weten ja. ook vanmiddag. Uh, heel veel Braziliaanse muziek tussen 2 en 5 uur. Het is uh, even na tweeën. Uh, we mogen weer. We mogen weer. -F -F Voor Zandvoort en de regio.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 De macronorm, de maximale verhoging die jaarlijks gebruikt mag worden en die door Den Haag wordt vastgesteld, komt dit jaar uit op 4,4%. De OZB daarentegen in de gemeente Zandvoort wordt nu trendmatig met de inflatiecorrectie van 13 procent verhoogd. Daar houden we van. Dat, dat is beter. Dus dat betekent dat de vrije verkoopwaarde van de huizen dus ook omhoog moet. Oké, okay. om dat dan okay, weer te compenseren. Okay. Maar goed, uh, we worden goed beluisterd, uh, Rob. Dat doen Jazeker, we Jazeker, want uh, Marie is geholpen.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 vast Zomer komt vanzelf naar je toe op de radio bij CFM Salford. de Paris was dat en de Cuba Midley. Zuid-Amerikaanse muziek heeft wel wat hè? Hij is lekker echt zo so hij. Hé, hey, wij kregen net nog even een seintje van, uh, van, uh, van mijn redactie, uh, Mo, waarvoor hartelijk dank. Ja, de Maria School is heel ja, erg actief, zou ik zeggen. Ja, want uh, namens tijdens een sponsorloop die ze in maart hebben gehouden, lieten leerlingen van de Maria School zich sponsoren voor hun prestaties. Het geld zou gaan naar de Sarsoïde, Sar, Sarsoïdose Belangenvereniging Nederland, de ziekte waaraan de leerlingen vorig jaar een leerkracht hebben verloren.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 Zet dat er dan bij. Sophie. Vorige week vrijdag dus. Oké, okay, vorige week vrijdag. Maar goed, ja. 4000 euro voor het goede doel. Geweldig. Helemaal goed. Thuis een heel mooi schoolfeest. Ja, was een leuk feestje. Oh ja, he? jullie hebben de muziek daar. Ja, we hebben ja, daar. Ja. Ja, ja, nou Maurice die heeft zich helemaal rot gedraaid. En hoe ging dat? Ja, super. Wat, wat draai je ja, dan wel. zo voor die uh, voor die uit? Ja, het lui? was het uh, thema uh, Apreski. ski in de zomer. Ja, dat is logisch. Apreski, hartje zomer. 20, 30 graden buiten. Nee, dat was super. ski muziek, top 40 muziek. Alleen één nadeel.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 erfor Als je schouder aan schouder staar, schouder aan schouder staar, schouder aan schouder staar, als schouder en schouder schouder aan schouder staar. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. En als we schouder aan schouder staan, dan lukt het allemaal wel. Dat hebben we gistermiddag uiteraard gezien, hè? Nederland, Brazilië, wat een wedstrijd. Oh, ik heb straks nog wat mooie reacties van internationale kranten. Dat, oh, uh, ja, daar ben ik wel heel benieuwd. naar. He. is niet Hé, hey, het is half drie. Snel over naar Lex van der Hoorn. Ben Lex, een hele middag. en welkom in de uitzending. Ja, goeiemiddag, Rob. Goeiemiddag, hoe heb jij het gistermiddag beleefd?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 Nou, dat, dat, dat zit nog niet even in, even niet in de pijplijn, Rob. Dat, Vo uh, voorlopig even niet. <laughs> nu even niet. <laughs> nu even niet. Even niet. <laughs> even even niet. Nou, het, het golf hebben we niet gehad, Rob. Dat is uh, tracé. Nee, oké, okay, maar die komt er nog wel aan. Daar heb ik alle vertrouwen in. De laatste hier was trouwens in uh, 2006. 2006, oh. oh. Nou, dan wordt het dan weer eens tijd. Ja. ja. Wordt dan wordt er wel weer even tijd, hè? Ja. Ja. Goed. Um, dus volgende week, nou, dat is, dat is een duidelijk verhaal.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 Mijn collega Albert-Jan weet me altijd weer te verrassen... met deze plaat van Carly Simon en Josephine. Ja, ik heb hem een poosje een paar weken rustig Maar Hij blijft lekker. Hij blijft lekker zo voor de zaterdagmiddag. Best hier, Wim. Zandvoort op zaterdag. Nou, Maurice Mulder, hij heeft een uh, nieuwe job, hè? Weet je dat? Vertel. Hij is horeca-af...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 November.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 Stil stil, het jan nee, Techniek staat voor niets, hè? Dat was uh, Brickhouse, in ieder geval het ene laatste plaatje wat we in dit uur konden draaien. dadelijk zijn we bij je terug na drie uur, met nog twee langs Zandvoort op zaterdag. Heel veel voetbalnieuws en uiteraard de andere nieuwtjes. Je hoort ze bij CFM. En wakker wakker, dat is de laatste die we voor drie uur gaan draaien. Hier is uh, Shakira nog een keer. Graag tot zometeen.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 time for Africa.